Zes uur, Renate Evers met het NOS-journaal. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij in de wijk Overvecht. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen en zagen een man in elkaar zakken. Kort daarna overleed hij. Getuigen zagen drie mannen wegvluchten en twee van hen zijn aangehouden. Mogelijk hadden het slachtoffer en de verdachte ruzie gehad voor de schietpartij.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 Twee auto's met daarin acht of negen mannen in een militair uniform hielden de auto van de voorzitter tegen. Sinds het einde van de opstand in Libië heeft de interimregering de grootste moeite allerlei gewapende groeperingen in de hand te houden. In een stad in het zuidwesten van Japan zijn meer dan 3000 mensen nog altijd van de buitenwereld afgesloten, na de zware regenval van de afgelopen dagen. Alle toegangswegen naar de stad zijn geblokkeerd, door onder meer overstromingen en omgevallen bomen. Het leger heeft met helikopters eten en drinken gebracht.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 Nou, met de verkeersinformatie, de A16 vanuit België naar Rotterdam... is tussen knooppunt Prinsenveel en knooppunt Zonzeel afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Rotterdam kan vanaf knooppunt Galder beter gaan omrijden... via Oosterhout over de A58, de A27 en de A59. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Maandag 16 juli. Goedemorgen. Je Moet het deze week met mij alleen doen. Lara geniet van welverdiende rust. Regime in Syrië gaan we het over hebben vanochtend. Dat blijft ontkennen dat een moordpartij heeft plaatsgevonden in het dorpje Trimzee. Laatste nieuws daarover hoort u van Sander van Horen vanuit Syrië. Problemen in Zuid-Soedan stapelen zich op. Nu het land ook wordt getroffen door overstromingen. Correspondent Koert Lindijen vertelt straks meer. En ik hoop nog met iemand van Artsen Zonder Grenzen in Zuid-Soedan te kunnen praten. Werkloosheid onder allochtone jongeren neemt sterk toe. Multiculturele organisatie Forum onderzocht het. Ik praat straks met een van de onderzoekers. We staan vanochtend nog stil bij het overlijden van dichter Rutger Kopland. Van beroep was hij psychiater. En ik praat straks met een oud-collega van Kopland, von Stolen. En met de directeur van Poetry International, Bas Kwakman... over de dichters die Komrij en Kopland moeten opvolgen. We hoort meer over het incident in de etappe van gisteren in de Tour de France. En de Tour ontwaakt tussen half negen en negen uur. En daarin praat ik met Leon van Bon, de laatste Nederlander die won in Po. Met Ivan van Duren van Voetbal International heb ik het over FIFA-baas Sepp Blatter... en diens voorganger Joao Havelange... en verslaggever Colette van Nunes bij de inschrijving voor de Vierdaagse. En directeur Wim Pijpers van het Rijksmuseum kan beginnen met inrichten. De verbouwing is eindelijk klaar. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot 10 uur? Kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. In Utrecht hoorde dat is gisteravond een dode gevallen... bij een schietpartij op de Valkland Dreef. De schietpartijen gebeurde voor het portiek van een flat... waardoor veel mensen het konden zien. De politie heeft met dank aan ooggetuigen twee mannen kunnen aanhouden. Mensen spreken van meerdere knallen die ze hebben gehoord. Dus dat zou kunnen betekenen dat er meerdere keer is geschoten...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 En uh, ja, die, hebben we natuurlijk, uh, die zoeken wij nog. En er is toen een helikopter ook ingezet. En uh, meerdere politieauto's keken uit naar deze persoon. Ja, en we hopen natuurlijk dat we hem uh, ook uiteraard nog kunnen gaan aantreffen. De derde man wordt voorlopig als verdachte gezien ook, omdat hij is gevlucht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... is bij haar bezoek aan Egypte bekogeld met tomaten, schoenen en een fles water. Tegenstanders van de moslimbroederschap gooiden de spullen naar haar auto in de stad Alexandrië. wordt hier boze omstanders Monica scanderen verwijzend naar de affaire van haar man Bill Clinton met Monica Lewinsky. Het hele weekend waren er in Egypte protesten tegen het bezoek van Clinton. De demonstranten zeggen dat de Verenigde Staten de moslimbroederschap heeft geholpen om aan de macht te komen. Clinton ontkende dat in een toespraak. And I want to be clear that United States is not in the business in Egypt of choosing winners and losers, even if we could. Which of course we cannot. Verenigde Staten kunnen geen invloed hebben, ook al zouden we het willen, aldus Clinton. De Tuareg rebellen in het noorden van Mali hoeven geen eigen staat meer. Ze verklaren dat ze nu genoegen nemen met een andere vorm van onafhankelijk bestuur. Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Ja, een, een woordvoerder van dat MNLA, de, de bevrijdingsbeweging van de Tuareg... heeft dus heel verrassend vandaag opeens gezegd... dat we wel politieke, culturele, culturele en economische onafhankelijkheid willen... van Noord-Mali, maar geen afscheiding. Toen de Tuareg-rebellen in april het noorden van Mali veroverden... riepen ze nog een onafhankelijke staat, Azawad, uit. Maar daar komen ze dus nu op terug.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 tuareg rebellen en de moslimfundamentalisten streden eerst zij aan zij tegen het malinese leger. Nu zijn ze elkaar's vijanden. Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarschuwt voor een dramatische crisis in Mali. Volgens hem worden miljoenen mensen bedreigd met de hongerdood. In de stad Yamei, in het zuidwesten van Japan, zijn meer dan 3000 mensen nog altijd van de buitenwereld afgesloten na zware regenval van de afgelopen dagen. Ook zijn er veel huizen verwoest. Het is hopeloos. In één klap was mijn huis weg, zegt deze man. En ook zijn alle toegangswegen naar de stad door landverschuivingen geblokkeerd. Het leger heeft met helikopters eten en drinken gebracht. Noodweer in Japan heeft tenminste aan 26 mensen nu het leven gekost. Het wordt steeds moeilijker voor kitesurfers om hun sport te beoefenen. Het aantal kitesurfers groeit snel, maar er zijn steeds minder plaatsen waar dat mag. Door Europese regelgeving mag het straks op veel plaatsen helemaal niet meer, omdat de natuur te veel onder leidt. De kitesurfers van het Noord-Hollands Schellinghout zijn daar niet blij mee. We staan hier nu echt bij een van de mooiste uh, kitesurflocaties in Nederland. In ieder geval voor degenen die die sport willen gaan leren. En als ze het daar gaan verbieden, ja, dat zou uh, heel erg zonde zijn voor deze sport. Nou, toch is er ook wel begrip voor de bezwaren. Ja, ik snap het wel. Als je soms kijkt wat er gebeurt... mensen kopen een kite, komen hier naartoe, pompen hem op en denken... Hup, we gaan. En uh, ja, het kan gevaarlijk zijn als je niet weet wat je doet. Dus ja. uh, je moet wel je kop erbij houden. Heel erg onder de indruk van het verbod zijn de kitesurfers trouwens niet. Veel plaatsen was namelijk al heel lang verboden. Maar werd het de afgelopen jaren gedoogd. Wordt deze week met veel spanning gekeken naar Wall Street. Groot aantal toonaangevende Amerikaanse bedrijven komt met kwartaalcijfers. Ook de ontwikkelingen rond de Europese schuldencrisis staat hoog op de agenda. In Japan is de beursweek inmiddels begonnen. Daar opende de Nikkei-index heel licht in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is bijna tien over zes. De Frans extreemrechtse partij Nationaal Front wil Madonna voor het gerecht dagen. Vanwege een video die afgelopen zaterdag tijdens een optreden in Parijs werd getoond. Op een van de beelden was de leider van de partij, Marine Le Pen, te zien met een hakenkruis op haar voorhoofd. A prayer hoort u van Madonna. De mannen van de Rabobank in de Tour de France slapen altijd op hetzelfde matras. Guillaume Jacquino en Louis Rogerson reizen de hele Tour mee om de matrassen hotel in en hotel uit te brengen. Matras van de winnaar, Louis Leon Sanchez, en de drie overgebleven Nederlandse rabo worden elke dag van finish-hotel naar starthotel gebracht met een busje. Zo zag verslaggever Joris van der Kerkhoff. En in het busje. Er zitten veel matrassen. De mensen die terug naar huis Dit zijn al de, de matrassen van de, van de mannen die al naar huis zijn. Yeah. Mollema. Uh, Ik denk hier het Gessink. Hessink uh, ligt bovenop, daaronder Mollema. Ceringi. I 2. Ik zie niet. Misschien de andere kant. Verderop in het busje ligt, yeah. ligt nummer 5. Yeah. All the beds are... Bags. With the name of the riders. Right on it. Ja, er zitten zakken om de bedden heen, om de matrassen heen en de namen van de, van de wielrenners die staan daarop. Maar er liggen nog vier zakken. Yeah. Sanchez, Kruiswijk, die liggen er allemaal nog. Wachten totdat de jongens weggaan. En als ze helemaal weg zijn, dan kunnen ze de kamers in om de matrassen op te halen. Yeah. Ja. ja, uiteraard is dat lekker, ja. Onderweg naar een van de kamers, Bram Tanking. Je zit soms in hotels waar, uh, waar je gewoon of heel harde planken hebt, als matras of, uh, of doorgezakte bedden. En nu heb je in ieder geval altijd een goed bed. En dan maakt het eigenlijk niet meer zo heel veel uit in wat voor hotel je slaapt. Dus uh, eigenlijk is het wel lekker. Uh, we hebben de naam van de riders Just right on the bed. So here it's Bram Tanking. Er is niks meer van te zien dat hij hier geslapen heeft hele kleine, kleine kamer. Dat hebben ze vaker gedaan. Het matras uh, ligt nu in de zak. Een beetje strak getrokken worden. Omdraaien. Okay. We wassen de sheet voor vijf dagen. Om het comfortabel te maken de rijden. We geven de sheet aan het team en ze wassen het. Vijf dagen lang met de laken zo zie je dit like een hier en het gaat dan vier keer zo op deze manier ja yeah, we we preferen dat het was negen but it's like that huh? ja we hadden er liever negen gehad maar ja het is zoals het is het is de tour de France we do more beds and uh, and see all the guys but it's like that oh run yeah, yeah, yeah okay we have Lawrence so Lawrence is just next we don't need energetic Because we don't Ja, ze slapen zelf op een gewoon matras van het hotel. Ze hebben deze matrassen niet nodig. Die zijn speciaal voor de renners. Maar wat maakt deze matrassen dan zo speciaal? I ik explain all the technicities of the mattresses, but is een good one. is hij wil very good. En we <laughs> precies uitleggen hoe het werkt, kan hij niet. Maar het is gewoon een heel goed matras. Ik ben eigenlijk een beetje mee te helpen. Sometimes it's difficult because all they say how our mattress is good. Ze zijn niet altijd blij bij de hotels, want ja, het is toch zo dat ze dan uh, het matras van het hotel niet helemaal vertrouwen, niet goed genoeg vinden. Uiteindelijk, als ze het uitleggen, dan komt het meestal wel goed. Ik denk dat het. know, we zijn wachten, dus ik denk dat het gewoon genoeg is voor hen. Het dekbed is niet zo enorm dik. En nu is het misschien niet zo enorm warm, maar vorige week was dat wel. En daar is het er precies op afgestemd: op de temperaturen zoals die normaal in Frankrijk zijn. Het gaat een beetje tijd. Je hebt wat extra shortcut, lift, in de Het uh... is vandaag heel erg makkelijk. Ze zitten dicht met een vrachtwagentje bij de kamers. Maar soms is het heel erg ingewikkeld. Dan moeten ze allemaal ingewikkeld door het hotel. Moeten ze de lift nemen, past het allemaal niet. Maar vandaag hebben ze een makkelijke dag. Deur open. Daar liggen dus een matras van alle jongens die al uit de tour zijn. En dan gaan we het even snel doen. Dit is Matras Sanchez. Dit is? Ik denk Bram. Tendam. Tendam, oké. Eh, Transbay. We kunnen is Hij moet bovenop, Griesink. Maar tanking wordt ervoor gezet. Hoeveel je geduld? Nu moeten we terug naar het hotel. De eerste matrassen van het hotel weer teruggelegd worden op de bedden van het, van het hotel. So, nou, daar gaan ze. Omruim ruim 100 kilometer verderop. Now, let's weer hetzelfde te gaan doen. So now we nemen de Bram One en put on het nieuwe hotel. Let's go. Nou, dan lopen ze weer. De Bram One, Bram Tanking was de laatste die binnenkwam, is de eerste die er nu weer uitgaat. Thank you very much. Welcome. You're welcome. Thank you. Joris van der Kerkhof over de matrassen van de Rabobank ploeg. hebben ze afgelopen nacht vast heel fijn opgeslapen. Het was gisteren 70 jaar geleden dat het eerste transport van Westerbork... naar de concentratiekampen vertrok. Uiteindelijk kwamen ruim 100.000 weggevoerde Joden, Sinti en Roma... en verzetstrijders om het leven. Slechts 5.000 gedeporteerden kwamen naar de oorlog terug. Verslaggever Garry van Pinksteren sprak met een van hen. Meneer Ernst Verduin, wat komt u hier vandaag herdenken? Het eerste transport van Joden naar hun dood van Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau... waar het grootste deel van de mensen die in het transport waren... binnen twee dagen, vaak al binnen één dag, vergast waren en gecremeerd. Ik ben zelf september ook vanuit Westerbork... naar Auschwitz-Birkenau getransporteerd. Daarvoor had ik al drie kwart jaar in Vught gezeten, concentratiekamp Vught. wist dus precies wat me te wachten stond in het oosten... Want er was een SS'er die exact vertelde in de brak waar mijn vader brakleider was... hoe het toeging in de uh, Auschwitz-Birkenau met de selectie... en hoe lang de dood in de gaskamer zou duren. Tot twintig minuten wel. Wat herinnert u zich van de treinreis? Eigenlijk bar weinig. Ik heb veel geslapen onderweg... Ook al was de wagon hartstikke vol, werd wel stank en smerig en vies. Maar ja, ik had al drie kwart jaar in vlucht gezeten, dus zo so wordt. Maar u wist wat er zou gebeuren bij de aankomst van die trein. Kon u dan nog slapen? Wat moet je anders doen dan slapen? Misschien wat andere, wat oudere jonge luid deden. Die hebben daar liggen vrijen nog in de trein. Die zeiden, nou, en dat was een andere groep mensen die niet eerder in een kamp hadden gezeten, maar uit Amsterdam kwamen. Die spraken er schande over. Wij zagen mensen, jullie zijn over een paar dagen toch allemaal vergast. Wat maak je hier druk? Premier Rutte, u heeft hier net gesproken. Hoe belangrijk vindt u nou dat dit soort dingen herdacht blijven worden? Ontzettend belangrijk. En ik, ik ben zo blij, ik heb het idee dat het ook steeds meer mensen dat doen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is... dat we dit nooit vergeten wat hier gebeurd is. Wat is nou het belang van het herdenken... van die eerste transporten nu? Ja, de herinnering levend houden... en... Ook met gastlessen die ik geef, regelmatig op scholen, is ook om die herinnering levend te houden. Want wat kun je leren van die herinnering, als je er iets van kunt leren? Als je er iets van kunt leren, hoop je dat er niet zulke verschrikkelijke dingen gebeuren als nu in, in Syrië en in Soedan. Maar de mens is dus de mens een wolf. Nee, ik heb niet veel uh, fiducie. Ten slotte legt premier Rutte en een aantal nabestaanden bloemen op een van de bielsen... waar de trein vanuit kamp Westerbork overheen reed. Herdenking gisteren dat het 70 jaar geleden was dat het eerste transport vanuit Westerbork vertrok.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 Been told all this talk will make you cool. so I close my eyes and look behind. I'm moving on, moving on, so I close. Again hoort u van Michael Kiwanuka. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk stelde een officieel onderzoek in... naar het spijkerincident tijdens de 14e etappe van de Ronde van Frankrijk. Tientallen wielrenners kregen lekke banden... omdat er kopspijkers op het wegdek waren gegooid. Laurens ten Dam was een van de lekrijders. Ik de laatste kilometer van die klim. Ik zat er uh, gewoon nog goed bij in een groep Wiggins. En ik zie in één keer uh, Costa terugzakken... Kleudelek rijden, bovenop rijdt lek uh, Twee van Astana die vallen, ook lek. over rijdt lek, uh, kleude nog een keer nadat hij teruggekomen was. Uh, want hij had een wiel van de ploegmaat gehad, daar zat ook iets in. Waarschijnlijk denk ik dat het lag en toen had ik zelf ook lek. Gele truitdrager Bradley Wiggins had geen lekke band... maar hij merkte wel dat er iets aan de hand was. Ik denk dat iemand een tax op de vloer heeft gehad. Dus ja, het ziet Janet gewoon dat... Het is It's not necessarily what happens on the bike. It's also what how the the public affect the bike race. And we showed today that race could be over for you if something as stupid as that. van het publiek kunnen invloed hebben op de wedstrijd. al dus Wiggins. De kopgroep in die 14e etappe had geen last van de lekke banden. Luis Leon Sanchez zorgde met zijn etappezegen voor grote opluchting bij de Rabobank ploeg. Twee weken lang had de ploeg klap op klap gekregen en de Rabo renners konden een opsteker dan ook wel gebruiken. Steven Kruiswijk. Ja, natuurlijk. Hier waren we naar op zoek. Als je tot dan toe uh, ja, niet kunt waarmaken waarvoor we zijn gekomen, en je uiteindelijk overblijft met vier man, en, uh, dan weet je dat het heel moeilijk is om nog uh, iets positiefs te maken of uit te halen uit deze tour. En, ja, dat je dan uh, met Louise hier een overwinning pakt, is wel heel belangrijk. Er is veel kritiek op de Rabo-ploeg, omdat de renners niet voorbereid, goed voorbereid zouden zijn op de tour. Algemeen directeur Harold Knebel heeft nu geen zin om een lange neus naar de critici te trekken. Maar wij doen niet al lange neuzen in deze sport. Kijk, waar het om gaat is dat iedereen was zeer gelukkig en tevreden over hoe wij ons de eerste week toonden. En ik denk dat het ook goed was en dat het ook klopte. We hebben ons laten zien en iedereen was klaar voor het grote werk. En we hebben de kans nooit gekregen. En ja, hoe goed en hoe slecht de rouwbank er dan voor stond, dat is speculatie. Maar de vechtlust van deze jongens laat zien dat uh, waarschijnlijk de, uh, zeg maar de doorslag wel geeft. Dat, uh, dat we er goed voor stonden. En uh, dat bewijst deze overwinning. En vandaag hopen de sprinters weer toe te kunnen slaan. De etappe, de 15e NAPO, is namelijk niet zo heel erg lang. En gaat bovendien over een vrij vlak parcours. Radio 1, het NOS-journaal. Half 7, hier is Mark Visser. Bij schietpartij in de wijk Overvecht in Utrecht is gisteravond een doden gevallen. Over het slachtoffer is nog niets bekend. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen en zagen een man in elkaar zakken. Kort daarna overleed hij. De politie heeft twee mannen aangehouden. President Calderon van Mexico zegt dat het aantal drugsmoorden in zijn land... in de eerste zes maanden van dit jaar is afgenomen. Er werden 15 tot 20 procent minder mensen om het leven gebracht... dan in dezelfde periode vorig jaar. Afgelopen jaren nam het aantal moorden alleen maar toe, volgens de president... omdat de drugskartels steeds gruwelijker te werk gaan. Voorzitter van het Olympisch Comité van Libië is gisteren ontvoerd... door gewapende mannen en sindsdien spoorloos. Sinds het einde van de opstand in Libië vorig jaar... heeft de interimregering de grootste moeite... allerlei gewapende groeperingen in de hand te houden. Een man uit Texas heeft na 42 jaar zijn gestolen sportauto weer terug. Na jarenlang zoeken zag hij op eBay dat zijn Austin Healy bij een dealer in Beverly Hills stond. Hij heeft de auto opgehaald, had al die tijd het eigendomsbewijs en de originele sleutel bewaard. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt en zeer lokaal komt een bui voor. In het noordoosten van het land is daarbij onweer mogelijk. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het oosten en 15 graden aan de westkust. Gedurende de ochtend raakt het geheel bewolkt en later volgt vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag is het in het hele land grijs en valt er van tijd tot tijd regen. Voor de regen uit wordt het maximaal 18 graden. In de regen zakt het kwik naar 15 graden. De zuidwestenwind is meest matig van kracht. Aan zee is de wind krachtig, windkracht 6. Vanavond blijft het regenachtig en ook in de nacht kan er nog af en toe lichte regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond 14 graden. Morgen start de dag bewolkt met plaatselijk nog een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur loopt morgen op naar 18 graden in het noorden... en 21 graden in het zuiden en er waait een matige westenwind. De rest van de week blijft het wisselvallig. Vooral donderdag wordt een natte dag. Volgende week schakelen we over op stabiel weer... met minder kans op neerslag en meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur klimt naar waarde tussen 20 en 24 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A7 Hoorn richting Zandam. staat 4 kilometer via tussen Permanent Noord en de afwit Weide Hormer. De A16 Breda richting Rotterdam is momenteel afgesloten. Tussen klopend Prinsenveld en Kloopend Zonzeel komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer vanuit Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal, Zoom. Verkeer vanuit Tilburg kan het beste via de oostkant van Breda omrijden. Dat is over de A27 en de A59.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 Kijk op Bruinzeelparket.nl Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Nijmegen, want Nijmegen maakt hier op voor de Vierdaagse. Morgen gaan de eerste lopers van start. Colette van Nune, goedemorgen. Goedemorgen. Bereidt iedereen zich voor op een koude en natte editie? Nou, dat, uh, dat lijkt me wel inderdaad, want de voorspellingen zijn echt niet geweldig. Het zal de hele week uh, zal het regelmatig blijven regenen. Maar ja, we hebben wel vaak extreem weer. Hè? In, uh, uh, vorig jaar bijvoorbeeld was het ook niet zo erg uh, warm. 2006 was het tegenovergestelde. Toen uh, was het juist heel erg warm weer. En door dat warme weer vielen er toen zelfs ook twee doden. En uh, je moet ook eens luisteren naar een stukje uit 1967. Dat uh, droe, ging, liep Prins Klaas niet mee. En dat was juist weer een hele warme editie. En zo ging de laatste dag. Ook op de laatste dag van de Vierdaagse zongen de Israëli's nog steeds uit volle bars. De verzorger van het Amerikaanse detachement had weinig last van de warmte. Zijn marcherende collega's kwamen trouwens goed uit de voeten. Ze sleepten enkele potentiële opgevers in hun kielzog mee. In Kuik, zoals trouwens overal langs de route, maakte het publiek het prins Klaus niet gemakkelijk. Maar hij trok er zich niet veel van aan. Prinses Beatrix, die in Nijmegen de intocht van de deelnemers gaten sloeg, bracht vaak de handen op elkaar als er weer een groep kranen langs marcheerde. Een enkeling leek wel energie voor nog eens vier dagen over te hebben. De Zwitsers namen even tijd om zich te hergroeperen... voor het defilé langs de eretribune. Iedereen van hoog tot laag mocht rekenen op een enthousiaste ontvangst. Maar de geestdrift bereikte een hoogtepunt... toen prins Klaus zijn laatste meters aflegde. Na de hartelijke begroeting speelde prinses Beatrix... haar echtgenoot zelf het vierdaagse kruis op... ...waarna deze met zijn vrienden poseerde voor een foto die historisch zal worden. Echt gezellig, zo klonk dat dus in 1967 wel wat veranderd. Ja, en uh, prins Klaus die liep dus ook mee. Ook de lopers van de Vierdaagse hadden het warm, maar toch liep vrijwel iedereen de tocht uit. Beschouwt u deze Vierdaagse als een, uitsluitend als een fysieke prestatie of zit er meer achter? Nee, zeker niet alleen uh, fysiek, dacht ik. Je moet natuurlijk uh, een, een goede fysiek hebben om het fout te kunnen houden, maar je moet ook, uh, dacht ik, een, een moreel hebben om het fout te houden. En uh, ik zou ook zeggen dat het uh, voor de hele lichamelijke opvoeding uh, uh, van bijzonder belang is dat je uh, weer begrijpt dat je benen hebt om te lopen en lang en hard te lopen. Close, dus. Ja, lang geleden tijdens een warme editie, uh, Colette. Uh, uh, dat wordt dus dit jaar anders. Wat is het belangrijkste wat daar nou gebeurt, trouwens, de dag voor de start? Nou, inschrijven natuurlijk. Vandaag moeten mensen inschrijven, hun plekje uh, zien te verwerven. Um... Uh, bijvoorbeeld op de camping. Hè. Ik ga dadelijk uh, eerst maar eens op de camping uh, kijken. Daar is het natuurlijk altijd hartstikke druk. En er zijn mensen die ieder jaar meedoen. Nou, die willen dan weer op de leukste en gezelligste plek staan natuurlijk. Want uh, het is niet alleen maar een wandelevenement. Het is ook uh, en gezelligheid en die feesten erachteraan. En, uh, dus ik ga vandaag een beetje uh, de sfeer proeven van de dag vooraf. Colette van Nuenen onderweg dus naar Nijmegen. De dag voor de Vierdaagse. Billy Joel hoort u, you're only human. De Japanse hoofdstad Tokio is op dit moment een grote demonstratie bezig. Overheid is begonnen met het herstarten van de kerncentrales... en veel Japanners zijn daartegen. Journalist Kjeld Duits is bij de demonstratie. Kjeld, hoe groot is dat protest? Dit is het grootste protest dat ik in 30 jaar in Japan ooit heb meegemaakt. Volgens de organisatoren zijn er inmiddels al meer dan 100.000 mensen... Maar het ziet er volgens mij naar uit dat dit de grootste demonstratie sinds de jaren 60 gaat worden. Het is een enorme mensenmassa. En met een fiets om één zou gaan fietsen, je er volgens mij wel een half uur mee bezig. Hm. Hoe bijzonder is dat dat zoveel Japanners de straat op gaan? Ja, het is heel bijzonder. Japanners die demonstreren doorgaans, nauwelijks. Eh, demonstraties die zijn, staan doorgaans eh, uit een paar duizend mensen. Maar eh, de kernenergie heeft de mensen nogal boos gemaakt. Eh, sinds vorig jaar zijn er elke vrijdag demonstraties voor. De officiële residentie van de Japanse premier. En eh, een week of drie geleden hebben zich daar ook 45.000 mensen verzameld. Opmerkelijk is dat afgelopen vrijdag tegen die demonstratie... de politie eh, daar vrijwel onmogelijk maakte voor demonstranten om eraan mee te doen. Ze loodsten mensen weg van de demonstratie... En lieten ze niet meer terugkomen. Hm. En wie zijn die demonstranten? Um, wat vooral opmerkelijk is vandaag, uh, verschillend met toen die demonstraties vorig jaar begonnen, is dat het nu echt de doorsnee-Japaner is. Vorig jaar zag je dat er toch nog voornamelijk uh, linkse groeperingen waren die het organiseerden en dat hun uh, uh, leden daar naartoe kwamen. En nu zie je families, uh, je ziet heel veel oudere mensen. Ik zie moeders met hele jonge kinderen, ik zie jonge mensen. Echt geheel Japan en ook van over geheel Japan is hier vandaag naartoe gestroomd. Hm. Nou zijn Japanners toch wel gewend aan kernenergie? Er zijn aardig wat kerncentrales. Um, waarom uh, zijn ze nu zo boos bij het herstarten daarvan? Nou het probleem was natuurlijk wat we vorig jaar in Fukushima hebben. Waar ze jarenlang hadden gezegd kernenergie is veilig, kernenergie is veilig. En het bleek uiteindelijk toch niet veilig te zijn. Nu met het herstarten zeggen ze weer hetzelfde, kernenergie is veilig. Maar er zijn onvoldoende testen gedaan om dat ook eh, duidelijk te laten zien. En men heeft ook niet gezet naar de problemen die vorig jaar in Fukushima plaatsvonden. En eh, daar komt bovendien bij dat zo'n 70% van de bevolking tegen kernenergie is. En tegen het herstarten van die kerncentrales. Maar de overheid heeft het toch afgelopen week herstart. In ieder geval twee. Ja. Zal de overheid uh, luisteren naar het protest? Ik denk het niet. In het algemeen negeert de Japanse overheid de stem van het volk. En ik denk dat dit ook nu weer uh, gaat gebeuren. Uh, je ziet ook relatief weinig uh, Japanse uh, toppolitici die meedoen aan de demonstraties. Eén uh, politicus die uh, wel meedoet is van een linkse partij... Maar het is hier eigenlijk niet zo heel veel mensen die in de eerste en tweede kamer zitten hier aan meedoen. Kjell Duits vanuit Tokio daar bij het grote protest tegen het herstarten van de kerncentrales. De bouwvakkers zijn verdwenen. Het geluid van hamers, zagen en boormachines... is voorlopig niet meer te horen in het Rijksmuseum. Alhoewel, de schilderijen moeten nog wel even worden opgehangen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahoka. Korte viel op de A8 richting Amsterdam. Staat twee kilometer voor knoopend Koemplein. Verder is de A16 Breda richting Rotterdam. Afgesloten tussen knooppunt Prinsenville en knooppunt Zonzeel. Vanochtend vroeg is een vrachtwagen... tegen een portaal van een verkeerssignalering gereden. Weglucht weg ligt nu bezuid met hooi balen. Eh, in de regio Antwerpen onderweg naar Rotterdam... kan het beste omleiden via Bergen Zoom. En het verkeer in de regio Tilburg kan het beste omleiden... via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Dat gaat wel even duren, denk ik, John, of niet? Dat uh, gaat voorlopig nog wel even duren, ja. ja. En dan gaat het al snel vandaag ook weer regenen. Wat verwacht je daarvan? Uh, ik verwacht eigenlijk ja, minder druk natuurlijk. Uh, maar wel uh, wat, wat extra virus in de regio Amsterdam... vanwege de afsluiting van de Eittunnel. John ze bij de ANWB, dank je wel. Oké, okay. dit is het NOS Radio 1-journaal. Oosten. Kitesurfen dan, dat is een snel groeiende watersport. Officieel zijn er maar een paar plaatsen waar je het mag doen, mag kitesurfen, maar tot nu toe wordt de sport op heel veel plekken ook gedoogd. Maar door Europese regelgeving Natura 2000 mag het straks op veel locaties helemaal niet meer. Verslaggever Paul Sanders ging naar een van de meest populaire plekken waar wordt gekitesurfd, het Noord-Hollandse Schellinghout. Er staat een stevige brisje op de dijk bij Schellinghout. Aan de horizon veelkleurige vliegers. Het lijkt wel een vliegerfestijn. Maar het zijn geen vliegers. Maar ja, dat zijn het eigenlijk wel. Maar het zijn hele grote. Hier wordt namelijk Oh, Het blijft heel lang ondiep. Dus dat is echt ideaal voor zeker voor in het begin. Want dan val je nog wel eens en dan raak je je boord kwijt en dan hoef je, kan je lopend terug. En, uh, en het is gewoon heel vlak water doordat het een kommetje is. Dat is echt perfect. Zeker op dit soort dagen als niet zoveel mensen denken dat het goed weer is om te kiten en het lekker rustig is. Wist je dat het eigenlijk helemaal niet mag hier? Nee, dat weet ik helemaal niet. Nee. Nee, het, is, het is verboden om hier te kitesurfen, maar het werd gedoogd tot nu toe. Oké, okay. nou Wat? ja goed, dat is Nederland hè. Alles wordt gedoogd. Ja. En zolang het gedoogd is, dan is het oké okay, toch? Ja, maar daar gaan we dus. Uh, vanaf binnenkort wordt het niet meer gedoogd. Worden er bonnen uitgedeeld aan kitesurfers hier? Hier bij Schelling hout? Oh, nou daar zullen de kitesurfscholen ook niet blij mee zijn. Nee. Nou. Stel nu, ze gaan hier Bonnen uitdelen. Ja, wat, wat betekent dat voor jouw favoriete kitesurfplek? Ja. Blijf je dan weg? Uh, nou, afhankelijk van uh, hoe erg ze met Bonnen bezig zijn en of ze hier achteraan gaan. Als je echt uh, ver blijft blijft. Uh, nou ja, goed, dan moeten we gaan kijken naar andere plekken. En dan is het meer dan zee. Nou, ze zelf wel eens een keer de aankondigen. Ja. ja. Laat je een beetje, laat, maak je voeten er niet warm of koud van. Nou ja.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 Pak je eerst de mensen weer een jetkey waar eens aan. En uh, de mensen die uh, constant uh, met de benzine verbranden en zo. En dan gaan we daarna wel eens over een vliegtuig praten. Ja. Want, uh, Stel dat ze nu hier uh, strenger gaan optreden en bonnen gaan uitdelen. Ja, wat, wat betekent dat voor jouw kitesurfplek? Blijf je dan weg? Geen idee. De eerste parkeert niet. Want dit is gewoon uh, een van de beste plekken in de buurt. Ja, we kunnen uitwijken naar zee. Maar ja, op Zandvoort worden ze er ook niet blij van, kan ik je vertellen. Of op Scheveningen. We een paar dagen geleden. Ja. Dirk Bakker is de eigenaar van een surfschool en hij zit al 30 jaar op de dijk. Hij weet alles van het gebied, weet alles van surfen en weet alles van kitesurfen. Uh, officieel mag het niet, maar het wordt al uh, 15 jaar of misschien nog wel langer zelfs gedoogd. Ja. Zoals eigenlijk in heel Nederland. Het is, uh, uh, er zijn twee of drie plekken aangewezen in Nederland waar het dan officieel mag. En voor de rest op alle plekken waar de kitesurf wordt, wordt het gedoogd. Toch wel, het recreatieschap wil nu ja, extra streng erop gaan letten dat hij niet gekite mag worden. Dat heeft te maken met de veiligheid. Maar het heeft ook te maken met de natuur. Er moeten aan nieuwe regels worden voldaan. En men zegt, ja, de, de, de natuur heeft er last van. Vogels en dat soort dingen. Ja, heeft, u, heeft u dat wel eens uh, gezien, dat de vogels er last van hebben? Nou, <laughs> nee, dat heb ik inderdaad niet gezien. En ik, ik, dat kan ik ook niet beoordelen. Er zit wel een stukje verderop, is een uh, meeuwenkolonie. En uh, ja, misschien dat de meeuwen er last van hebben. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Omdat ze, ik hier op, op het, bij het water zie je eigenlijk nooit meeuwen. En dat was al zo voordat de kajters er waren. Dus uh, ja, ik, ik, ik, ik weet niet hoe ze dat willen gaan handhaven. Dan, uh, als je, ik denk dat als je aan de jongens die nu hier op het water zijn... gaat vragen of ze ermee stoppen als er hier morgen een botje komt... van het mag niet meer. Ik denk het niet. Nee. <laughs> nou, komt u op mij over als een vrij nuchtere man... En ik denk niet dat u, zo, dat u er warm of koud van wordt, hè? U ziet hier nog niet iemand lopen met een bonnenboekje, nee. voorlopig? Nee, voorlopig niet. Ik zou het wel heel jammer vinden. Want uh, het, we staan hier nu echt bij een van de mooiste uh, kitesurflocaties in Nederland. In ieder geval voor degene die die sport willen gaan leren. En uh, als ze het daar gaan verbieden, ja, dat zou uh, heel erg zonde zijn voor deze sport. Kitesurfen staat dus onder druk. Veel plaatsen zal het niet meer mogen. Bijdrage hoort u van Paul Sanders. Na een verbouwing van tien jaar is het dan bijna zover. Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat weer open. Directeur Wim Pijpers krijgt vandaag de sleutel... van het gerenoveerde gebouw van de Rijksgebouwendienst. En april volgend jaar mag dan het publiek naar binnen. Meneer Pijpers, goedemorgen. Goedemorgen. Een feestelijke dag wordt het. Ja, zeker. Dat ja. nou, wordt nog gewoon doorgewerkt vandaag. En om vijf uur staan we even stil bij de sleuteloverdracht. Ja, dat wordt echt een soort van ceremonie? Uh, ja, we gaan dat toch even markeren met een uh, feestelijk moment. En dan, uh, ja, dan is het gebouw uh, weer terug aan het museum. Want dat is wel een bijzonder moment. Ja, de officiële overdracht, zoals dat heet, is. Uh, dat was eigenlijk 15 juli gepland. Maar dat was zo'n planningseinddatum. Maar goed, dat, uh, dat valt op een zondag. Dus dat hebben we toch maar even een dag naar achteren geschoven naar de maandag. Dat is vandaag. En uh, dan gaan de bouwvakkers echt officieel... Um, uh, ja plaatsmaken voor de conservatoren. Ja, die ene dag komt er ook nog wel bij. Precies. <laughs> Wat gaat u als eerste doen? Ik begrijp dat u een vliegtuig gaat ophangen, neerzetten. Ja, we beginnen met de moeilijke objecten, zoals dat heet, en dat zijn uh, een aantal stijlkamers. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen, in Casco en daarnaast hebben we een aantal hele grote dingen die, uh, die als eerste naar binnen moeten... omdat die straks geen ruimte meer hebben om door de zalen te kunnen. En ja, een van de grootste, spectaculaire stukken is een uh, vliegtuig... wat wij uh, onlangs verworven hebben, met dank van de particulier. 1913, een Koolhoven. En dat is, uh, denk ik, een van de pronkstukken van de nieuwe afdeling 20ste eeuw. En wat is daar zo bijzonder aan, behalve dat het een, uh, een van de eerste vliegtuigen zal zijn? Um, nou, het is echt een fenomenaal ontwerp. En uh, ik... Ik denk op dat moment, einde van de Eerste Wereldoorlog, het beste vliegtuig ter wereld. Um, alleen het was net klaar op het moment dat de oorlog afgebroken was. Dus eigenlijk is het een soort... Uh, ja, was de oorlog, zou je cynisch gezegd kunnen zeggen, te vroeg afgelopen om dit vliegtuig in actie te laten. Maar het is een, een dubbeldekker dus? Een, uh... Nee, het is, het is geen dubbeldekker, maar, oh. maar het is een... Uh... Ja, het is een oorlogsvliegtuig, zeg maar, wat de, wat de concurrentie met Fokker aanging. En deze Koolhoven, de Rotterdamse Koolhoven, was eigenlijk stukken beter in technisch opzicht dan de, dan de Fokker. De Fokkers nee. werden gebruikt door de Duitsers en deze Koolhovens zouden voor de Engelsen gebruikt worden. En, maar goed, het is nooit zo ver gekomen. Nee, dat lijkt me een bijzonder object inderdaad. Voor het Rijksmuseum ook. Ja, klopt. Nou ja, goed, het, het, je ziet eigenlijk... Uh... In de 20e eeuw, de eeuw van het vliegtuig, zie je daarin verwoord. Dus uh, kunst en geschiedenis, dus design en ja, de teken van de tijd, dat zie je in dit object terugkomen. Ja, En dan, dan de inrichting, want u geeft het al aan, er komen stijlkamers, bijzondere objecten ook. Maar ik neem aan dat u dat plan toch klaar heeft of gaat u echt naar uh, bevind van zaken handelen en hangen en nee, neerzetten? Alles is, uh, alles is op papier tot op de centimeter nauwkeurig bepaald. Maar de ervaring leert ook dat uh, als je dingen bij elkaar zet... dan blijkt toch vaak dat dat ene lijstje net niet goed bij het andere stoeltje. En we gaan uh, een gemengde opstelling uh, ja, hanteren straks. En dat betekent dat we alle oude verzamelgebieden loslaten... en door elkaar in één grote chronologische tijdbalk gaan, uh, gaan ophangen en presenteren. Dus je loopt als het ware door de tijd. En moet je die route dan straks als bezoeker aanhouden of mag je het toch ook zelf weten... Wat je, nee, doet. je kan per verdieping één eeuw, dat is het plan. En dat betekent dat je zelf kan kiezen waar je begint. Maar ja, als je de hele dag de tijd hebt, dan kan je best in de middeleeuwen beginnen. En ja. in de twintigste eeuw eindigen. Goed. U heeft natuurlijk zoveel objecten dat u het vol kunt proppen. Blijft het gebouw ook zichtbaar? van binnen? Zul je zien hoe mooi het is? Ja, we hebben een aantal plekken die zijn teruggerestaureerd naar de tijd van Kuipers... Dat uh, zijn met name de enorme trappenhuizen, de voorhal die volledig leeg blijft. Pierre, Pierre Kuipers, de architect, ja, klopt. Uh, 1885. klopt. En de, de, de eregalerijen, de nachtwachtzaal en de bibliotheek. Daar, uh, daar hangen we wat minder dicht dan, dan elders in het gebouw. Dus daar zie je de pracht van het gebouw. Wat bovendien aan de buitenkant ook weer helemaal als, als vroeger, als vanouds te zien is. Dus er is voldoende voor de gebouwliefhebbers. Nou meneer Puipers, ik wens u een mooie dag. Ja, dank u wel. U, u bent straks weer de baas. Goed. Ja, dat was u al, maar nu weer echt. Goed, wel. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Het was schemming. Voor zorgverzekeraars doet de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuis er nog steeds niet toe. Het is vooral de prijs die telt. Dat zeggen verschillende ziekenhuisbestuurders in trouw. Volgens de bestuurders zijn de jaarlijkse contractonderhandelingen een grote rituele dans. En gaat het alleen om geld? Zes jaar geleden, bij de introductie van de zorgverzekeringswet... is nadrukkelijk afgesproken dat zorgverzekeraars... wel op kwaliteit zouden gaan inkopen. Per saudo zou dat betere zorg opleveren. Grotere zorgverzekeraars als CZ en VGZ... erkennen dat de kwaliteit dit jaar niet bovenaan het verlanglijstje stond. Volgend jaar wordt dat anders, beloven ze. IJslandse wetenschappers zeggen dat ze een doorbraak hebben bereikt in de bestrijding van de ziekte van Alzheimer. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Ze hebben bij sommige bejaarden een genmutatie ontdekt die de aanmaak van een bepaald eiwit met 40% vermindert. Ophoping van dat eiwit, beta-amyloïde, is volgens veel onderzoekers de oorzaak van Alzheimer. De mogelijkheid van genmutatie zou medicatie een stap dichterbij brengen, maar een Nederlandse expert waarschuwt in het AD voor te veel optimisme. Een grote foto van de overleden dichter Rutger Kopland... prijkt op de voorpagina van de Volkskrant. Met daarnaast zijn gedicht 'Jonge Sla. En een pagina stellende necrologie verderop in de krant. Volkskrant noemt Kopland de dichter van een kwetsbaar afgewogen oeuvre... die een groot publiek bereikte. Als psychiater zocht hij antwoorden. Als dichter stelde hij tijdloze vragen. Andere dichters, journalisten en filosofen reageren op zijn dood. Mantelzorgers zijn overbelast, kopspits. Ze moeten zelfs in het huis nog aan de slag. Ongeveer 86% van de mantelzorgers voert zorg en huishoudelijke taken uit in het verpleeghuis. 40% doet dit zelfs dagelijks. Ruim de helft van de mantelzorgers voelt zich daartoe verplicht... omdat ze het gevoel hebben dat hun naaste anders aandacht en zorg tekort komt. Verderop in de krant een reportage over een van de respondenten van het onderzoek. En die beschrijft hoe zwaar het leven van een mantelzorger is. Hoe representatief het onderzoek van Spitsen is valt te betwijfelen. Resultaten zijn gebaseerd op 50 respondenten. Minister Henk Kam van Sociale Zaken gaat na de zomer tenminste... één pensioenfonds gratis begeleiden naar het nieuwe pensioencontract schrijft het Financiële Dagblad. Met deze pilot hoopt Kamp de drempel zo laag mogelijk te maken... om ook andere pensioenfondsen te laten overstappen. Nu is er nog veel weerstand en angst voor de overstap... vanwege juridische claims van deelnemers die het nieuwe contract niet zien zitten. Fondsbestuurders vrezen daardoor daarvoor omdat de overstap naar het nieuwe contract... de oude pensioenrechten moeten worden onteigend. Het nieuwe contract zijn de pensioenaanspraken juridisch zeker... terwijl ze in het nieuwe contract juridisch onzeker zijn. Martelgang op de A2, kopte Telegraaf. En de krant doelt daarmee op de 24-uurscontrole... op de 100 km limiet op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Over een week gaat de trajectcontrole in. En de Telegraaf heeft het over automobilistje pesten. Verkeersexperts uit verschillende hoeken verwachten alom ergernissen, schrijft de krant. De AWB zegt als belangenorganisatie niet veel te, kunnen doen naar de, te veel te kunnen doen aan de 15 kilometer lange trajectcontrole. De Wegenwacht baalt ervan dat de automobilisten niet betrokken zijn in de besluitvorming. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer vanuit Syrië... over het bloedbad dat zou zijn aangericht in het dorpje Tremzee. Onze correspondent Sander van Hoorn is in Syrië. en We hebben het ook over de oplopende werkloosheid... onder allochtonen jongeren. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...